Gaan die volgende week weer open of wordt de lockdown toch verlengd? Ik weet het ik zeg het niet. Het gaat in de landen om ons heen wel heel erg hard omhoog. Dus ik, uh, ik denk eigenlijk dat het nog verlengd gaat worden. Zegt deze man tegen Hart van Nederland. Die hebben aan bijna 4000 mensen gevraagd of de scholen maandag weer open moeten. kwart vindt van wel. Ja, we hopen van hart dat het weer open gaat. Ik ben zowel zelfonderwijs als ik heb kinderen. dus. Uh... Ja, ik hoop dat ze weer open gaan. Ja, we zien gewoon dat die kinderen, die dus, draaien gewoon het best als het regelmaat is. Als, als ze op tijd opstaan, op tijd naar bed gaan. Uh, dat ze de vriendjes, vriendinnetjes zien. Dat ze, dat ze uh, gestimuleerd worden anders dan een schermpje en weet ik veel wat. Nu praten de experts van het OMT er dus over. En in de loop van de middag horen we wat het kabinet erover besluit. Er gaat vandaag flink wat koffie doorheen bij formateur Mark Rutte. Hij praat met de eerste groep nieuwe ministers en staatssecretarissen. Wopke Hoekstra was de eerste. Dilan Yesilkus schuift nu aan. Zij wordt minister van Justitie en Veiligheid. Volgende week wordt de hele ploeg gepresenteerd. De man die op 1 januari vanuit Zuid-Korea de superstrenge grens met Noord-Korea overstak... is waarschijnlijk iemand die terug wilde naar zijn geboorteland. Betekent dat hij dus eerder ook al de grens overstak naar het zuiden... En dat die tocht hem twee keer is gelukt is nogal bijzonder. Het stuk tussen de twee Korea's is beveiligd en ligt vol met mijnen. Waarom de man weer terug naar Noord-Korea is vertrokken is nog onduidelijk. Een slecht nieuws voor hooikoortpatiënten. De eerste pollen hangen alweer in de lucht. En dat heeft alles te maken met het warme weer, zegt deze bioloog. Er oh, worden gemiddelde temperaturen voor rond de 12 graden Celsius. Dat zou in mij niet eens meer staan. En we zien dit jaar dus inderdaad de, de hazelaars, maar ook de, de vroegbloeiende elzen, heel vroeg in bloei komen. En in zo'n coronatijd is dat natuurlijk niet handig. Ja, met al dat gesnotter en tijden, natuurlijk niet echt lekker op. Het weer, op de meeste plekken een droge dag, maar af en toe zon ook. Alleen in het zuiden kans op een onweersbui en het is een graad of helpen ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 ZFM Dit is kerst met ZFM Met nu De herhaling van Goedemorgen Zandvoort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 Jerry Kamer, voormalig raadslid, en Ankie Griekspoor, onze voormalige ad interim gemeentesecretaris, zaten toen nog in het bestuur van de VVD-Zandvoort Haarlem als algemeen bestuurslid. Wat vind jij van het terugtrekken van de fractie uit de coalitie? Uh, wat ik daarvan vind...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 Binnen de raad. En alleen op die manier kunnen we echt iets moois bereiken voor, Z voor Zandvoort. Ja, op die samenwerking. Uh, je, uh, je eerste punt: samenwerking intern. Dat is natuurlijk een, een, een VVD-intern uh, ding. En een intern misschien wel een probleem.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 ik, uh, ja, ik heb natuurlijk uh, vol verbazing dat gelezen en ook niet net geluisterd naar jou. Maar hoe kom je er nou bij om een dergelijke kolom te maken? Waar krijg jij je inspiratie van? Nou ja, je volgt natuurlijk de politiek. En uh, doordat je de politiek volgt, krijg je natuurlijk contacten. En, uh, en dan heb ik mijn bronnen natuurlijk. Ja. Want je moet het natuurlijk wel weten, want je kan natuurlijk niet zomaar wat gaan opschrijven. Nee, nee, zeker niet. Het is allemaal gecheckt en dubbel gecheckt. En uh, alles wat ik schrijf is waar natuurlijk.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 Ik vond, vond het erg leuk misschien dat we je zwaarder vaker gaan uitnodigen... als je weer een prikkelende kolom hebt geschreven. Ja, altijd. <laughs> ja. het, is, uh, het, het is altijd wel weer leuk om, om te lezen. Ik vind die titel ook erg leuk gekozen. Zijn ze nu helemaal belazerd? En je, je schreef vroeger voor uh, uh, uh, wat was het? De, de Heemstese krant. Heemstese -Krant ja. Ja, en dat, dat... ja, nou, het is, het is dus zo... Uh, de Heemstese krant die verschijnt niet meer in Zandvoort. Nee. En, uh, dus toen bleef ik wel voor de Heemstese krant schrijven. Maar ja, uh, ik, ik werd niet meer zoveel gelezen natuurlijk.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 En dan komen we zometeen bij u terug.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 Ja, ja. ja, en ook die, t, t, twee fractie, uh, de twee fractieleden van de VVD, Martijn Hendricks en Melina Geurensen, hebben die nog kans om bij jullie bijvoorbeeld uh, terug te keren? Of? Iedereen is welkom bij ons. <laughs> Iedereen is welkom. Okay. Maar Martijn, uh, dat weet ik van hem persoonlijk, die heeft ervoor gekozen gewoon eventjes een pauze in te lassen. Dus ik verwacht, kijk, die jongen heeft zoveel kwaliteiten.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 GFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.